Ja, goedenavond eh, lieve mensen. Goedenavond allemaal eh, en eh, welkom weer op eh, deze meditatie, deze lezing. Eh, en mijn naam is eh, Yvonne Haag naar Waterband. Ja, en bedankt dat je ervoor gekozen hebt om, eh, om deze lezing eh, bij te wonen. Ik ben die ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met andere delen, al wat ik heb, zonder iets vast te houden, al wat ik ben, al wat ben ik, zonder iets te verbergen. En misschien, misschien wil je eventjes een, een verbinding maken met het licht. Als het moeilijk voor je is, dan neem je gewoon een lamp, je ziet het voor je, de zon, Breng dat gewoon even naar je eigen zonnevlecht. Dan zet je beide benen op de grond. Dan ga eens even naar binnen toe met je gedachten. En adem eens even rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Ja, dit is één van de ademhalingen. Een van de ademhalingen die je, eh, die je door me eh, hoort uitspreken door de lezingen heen. Ja, dat is wel eens een eerdere lezing geweest waarin ik eh, vele ademhalingen heb behandeld. En, eh, ja, maar ik vind dit de, een van de mooiste ademhalingen die er eh, bestaat. Het zijn gewoon zes hartslagen in, drie hartslagen stoppen en, eh, en nog drie hartslagen uitademen. En je hebt het al heel vaak van me kunnen horen. Je valt er ontzettend gemakkelijk bij je slaap. Echt razendsnel. En eh, ja, het, het is ook zo'n prettig gevoel. En op de duur ga je je ademhaling ook op deze wijze doen. Je merkt dan dat je je ademhaling niet meer vanuit je schouders laat komen. vanuit je keel, nog erg. Maar gewoon door je hele lichaam, zodat je... De energie van jezelf, jouw, jouw licht, dat, dat wat je bent, door je, je hele lichaam kunt halen. En je, je zou erover na kunnen denken: om daar in jouw eigen tijd zo lang eh, over te doen zoals jij dat zelf zou willen. Dus dat je begint bij je linkerbeen en gewoon ieder haarvaatje, ieder bloedvaatje. Haarvaatje? Ja, waarom ook niet? Bloedvaatje, eh, iedere cel, iedere cel: daar dat licht in doen. En je spieren zo naar boven. Je huid, je botten, alles. Zo ja. dus op die manier naar je zitvlak en dan je rechterbeen. En het grappige is, als je op een gegeven moment je ene been hebt gedaan, dus met licht gedaan, dan voel je het verschil met je andere been die dat nog eh, moet krijgen. Het is heel bijzonder om dat verschil aan te voelen. En zo zie je dat je dat inderdaad eh, je kunt merken in je lichaam, ook al denk je zelf van niet. maar met, het, met die benen kun je al het verschil merken. En dan ga je zo langzaam omhoog. Je kunt gewoon door alle organen, je hele lichaam gaan, maar je kunt ook je chakras nemen. Wat je zelf maar wilt. Je kunt de kleuren aan verbinden of je kunt het gewoon dat witte licht houden. En dat zo lang als je dat wilt en zo langzaam als jij dat wilt... Langzaam omhoog trekken, dat licht. Steeds maar dat licht omhoog trekken. Totdat je je armen, je, he, je hele lichaam, je borsten, je linkerarm, je rechterarm, je schouders. En heb je, wel, heb je dit wel eens gedaan eh, met je schouders? Nou, de meeste mensen hebben last van schouderpijn of rugpijn. Nou, ik ben ook zo'n zo iemand die eh, vroeger ontzettend veel last van de rug heeft gehad. En nog af en toe, moet ik echt oppassen. En dan ga ik gewoon, ja, echt heel gewoon met dat licht aan de slag. Ik breng daar gewoon licht heen. Ik zie het voor me dat daar licht naartoe gaat. Soms, ja, soms is die pijn in mijn nek, ja, dat heb ik te lang achter de computer gezeten. Dat is best wel even vervelend. Maar dan kan ik met mijn armen lopen zwaaien, ik kan mijn nek naar voren doen of naar achter doen. Nou, dat zal ongetwijfeld helpen. Maar als ik gewoon blijf zitten... En ik concentreer me op dat licht en ik breng dat naar die schouders toe en naar die rug toe. Of naar mijn nek. Ik zie het als het ware helemaal licht worden. Het is net alsof ik een knopje aanzet van het licht. Of ik steek een kaars aan. Gewoon in mijn gevoel. In die rug. In die schouders. En ik ga zo weer door naar mijn hoofd. En even later is gewoon je rug over. En zo kun je dat zelf ook doen. Kijk, toen ik dit een jaar of twintig geleden vertelde, toen nou, iedereen lag rollenbollend over de grond, van, ah, dat was zo idioot, maar waar haalde ik het vandaan? Nou, ik was vast, uh, er zat echt wel een stekje los bij mij. Maar ja, door de jaren heen, hebben mensen gezien dat het inderdaad helpt. En uiteindelijk... Zijn ze het ook zelf gaan doen. Ja, zo gaat dat dan. En het komt wel eens bij me terug. En dan zegt ze, nou ik heb nou toch iets meegemaakt. Moet je even horen, is echt iets voor jou. En dan zijn ze gewoon vergeten dat ik dat al 15, 18 jaar geleden ook al verteld heb. Maar dat maakt niet uit hoor. dat maakt ook helemaal niet uit. Want toen waren ze er gewoon nog niet klaar voor. Maar er is wel, wel wat blijven zitten. En dat is dat zaadje. En dan maakt het helemaal niet meer uit van wie je dat nog verder hoort. Dan hoor je dat gewoon weer en dan blijft het beter zitten. En dan gaat het zaadje van die kennis, die gaat dan eh, nou, ontkiemen. En dan, eh, en dan merken ze dat het inderdaad werkt. En dan zijn ze dan zo verbaasd over dat het werkt. En dat je er eigenlijk helemaal niks voor had hoeven te doen. dan Alleen maar je concentreren op je eigen lichaam. Maar nou, hoe vaak concentreer je je niet op de ander, zeg. He? Een oordeel of vertellen hoe de ander is, of niet is, of had moeten zijn. Doe dat eens dus bij jezelf. Neem gewoon eens de tijd om die, die tijd die je daarvoor besteedt aan jezelf te besteden. En op een liefdevolle manier aan jezelf te besteden. Het werkt. Werkelijk waar. Hoofdpijn, nou ja, daar is ook al eens een keer een lezing over geweest. Hoofdpijn, eh, pijn in je ogen. Nou, noem maar op. En als je dan zoveel licht in dat hele lichaam hebt gewacht, en dan voel je dat er nog zoveel meer is aan dat licht, dan denk je, jeetje, je zit helemaal boordevol met dat licht. Nou, dan visualiseer je dat het uit je fontanel, bovenop je hoofd dus, hè, uit je fontanel spuit, als het ware. Nee, helemaal niet als het ware. Het spuit onzichtbaar uit je hoofd, en het valt als een, een fontein van licht om je heen. Nou, dan zul je misschien zeggen, ja, wat moet ik daar dan mee? Nou, dan kun je dat weer inademen natuurlijk, via je zitvlak, en dan weer zo naar boven, totdat je helemaal licht wordt. Dat kan, maar je kunt ook, misschien moet je dan nog even een boodschapje doen, of misschien werk je wel in die tussentijd, dat je dit even op de wc deed bijvoorbeeld. Of gewoon achter je bureau. En, eh, nou, dan kun, je, dan kun je dit, als je langs andere mensen loopt, dan laat je iets van die die sterretjes van dat licht laat je vallen. En de ander pikt dat op. Dat is daar gelukkig mee? Er zijn zoveel mensen op dit moment verdrietig, depressief, in een eh, burn-out terechtgekomen, lopen met alle, naar, alle uh, naarste uh, dingen die ze willen doen. Ja, het is niet anders geweest. In het leven hier op aarde. Het leven op aarde is gewoon. Tik zwaarder Ja. Het is niet anders. En misschien gaat het in dit leven juist al om. Dat je, dat je vecht. Niet vecht, want dan verlies je het. Maar dat je, dat je met bepaalde uh, dingen in je leven mee om kunt gaan. Bepaalde drangen die je hebt. En waarvan je weet, nou dat zou ik niet moeten doen. Dat je daarmee om kunt gaan. En dat je, je jezelf... Nou, dwingt wil ik bijna niet zeggen, maar jezelf tot een, een licht wezen maakt, wat je werkelijk bent. En je niet die dwangdingen uh, jou de baas laat zijn. Als je dan na zo'n leven, na nou, een lang leven misschien, of een kort leven, over uh, moet gaan, omdat het je tijd is. Dan, ja laten we zeggen, dan kom je nog een stapje hoger. Want je hebt, je hebt zoiets zwaars moeten ondergaan en daar ben je mee omgegaan. En daar mag je trots op zijn. Terwijl je misschien in vele levens dacht van, nou doe het niet hoor, ik heb er geen zin in, huppakei, maak er maar een dan Dat kan ook. Maar je kunt ook dit doen, dat je daar iedere keer tegen, eh, overheen stapt en je zegt, nee, dat gaan we dus niet doen. Doe niet. En dat is misschien wel je karma geweest. Om dit te begrijpen. Om te begrijpen om met jouw moeilijkheden om te gaan. Want je hebt ze niet voor niets ze komen voort uit een verleden. En het is van jou, dus je kunt ermee omgaan. Um, ja, waar wou ik het eigenlijk vandaag over hebben? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Um, ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel keren over spreken over die bron, over die stilte. En over die liefde van jezelf. Waaruit jij ook kunt denken. En misschien zeg je nu al. Wa, wa, wa, wa. Je is al zo vaak gezegd. Hey, ik heb jij mijn gezin om naar te luisteren? Nou, dat, dat hoef je dan ook niet. Maar klagen dan niet over. Je hoeft helemaal niet te luisteren. Maar misschien wil je toch één keer het tot je door laten dringen. Dat je twee vormen hebt. Het ene is je Ego. Die jou helemaal werkelijk weg wil houden bij jouw licht. Bij jouw eigen licht. met dat wat je werkelijk bent. met jouw ziel. Dat stukje God dat jij bent. En er ook alles aan zal doen om jou daar weg te halen. Of je, jij neemt de beslissing in jezelf. of vanuit die liefde te denken. En je, dan moet je ontzettend alert zijn dat je je niet mee laat sleuren. Door de emotie van anderen, de emotie van, eh, van ergernissen, van jaloezie, van al jaloezie, de emotie van nou, welke narigheid dan ook, de emotie van anderen. Dat hoort allemaal thuis in dat, die illusie, in dat stukje ego. Maar jij bepaalt, jij bent sterk. Of je laat je meesleuren door je ego, of je bent wie je werkelijk bent. Het is een hele eenvoudige, simpele beslissing die vergaande gevolgen kan hebben voor jouw hele verdere evolutie als ziel. En dat kan inderdaad vandaag de eerste dag zijn van een totaal nieuw leven. En het verleden pff, kun je rustig loslaten, het zijn zo. En dan kun je erover nadenken om jezelf te vergeven. De ander te vergeven. En gewoon eens na te denken over de ziel die jij zelf bent. Het is niet zo verschrikkelijk moeilijk, toch? Nou, laten we het daar eens over hebben. Je kunt wel zeggen, ja, we nee, hebben het al heel vaak over gehad. Ja. Maar goed, ik had, een, uh, ik had dus een zin, hè, die had ik opgeschreven. Nou, waar heb ik die vredezaam staan? Oh, nou, moet ik hem even opzoeken. Oh, ik zie hem al staan. Een kaars kan duizenden kaarsen van licht voorzien. En het licht van die kaars zal niet minder worden als het licht gedeeld wordt. En zo is het. En ja, laten we daar de, de lezing over houden. Want hoe kom ik hier eigenlijk toe? Ehm... Um, ik had eh, wat mensen om me heen die me vroegen, nou ja, nu niet hoor, maar ook alweer wat tijd, een tijd geleden. En zo af en toe komt dat toch wel eens eh, zo hier en daar op af. Waar, waarin ze vragen, word je daar nou nooit moe van? Al die vragen. En iedere keer weer een lezing. En iedere keer weer dit en die vraag. Nou, dat vragen sommigen dan aan mij. Dat moet toch een enorme energie kosten om steeds maar mensen aan te moeten horen. Om e-mailvragen te beantwoorden. Of nieuwe lezingen steeds te moeten maken. Nou, dat, dat wordt vastgevraagd, ja. Nou nee hoor, ik word er nooit moe van. Integendeel, het geeft me juist ontzettend veel energie. Ik word er gewoon echt niet moe van. En trouwens, je wordt nooit moe van dingen die je, le die je echt leuk vindt. Dan kun je zeggen, ja, aan het huishouden dan. Nou, dat vind ik ook niet vervelend. De kaars moet door iemand aangestoken worden. Iemand dient de kaars aan te steken. Nou, pak dat eens die zin. Denk daar zo van na Nou, dan sta je echt niet meer te kijken als je, uh, als je alles doet gewoon. En dan maakt het niks uit, dan klaag je niet meer. Dan ga je gewoon doen wat je moet doen. Dan doe je dat gewoon. En het gekke is, je wordt nergens moe van. Ja, al die dingen, dat geeft me een enorme energie. En huiskamerlezen bijvoorbeeld, kan ik maar beter niet s'avonds doen. Want dat geeft me zo'n enorme energie. Uh, alhoewel ik niet kan zeggen dat het nog meer energie geeft. Maar het, het plezier, het genoegen is zo groot dat ik dan de hele nacht kan doorgaan. En het is ook zo dat we beginnen om een uur of uh, half twee. En uh, ja, dat gaat tot vijf uur, half zes, zes uur. Maar soms, nou, niemand, de mensen willen gewoon helemaal niet meer weg. En We moeten echt weg meppen. Maar dat is onzin hoor. Maar het is, het is werkelijk, ik vind het ontzettend leuk. En um, ja, we vinden het allemaal leuk. Dus, uh, ik, ja, wat moet ik zeggen? Het gaat ook. Uh, met enorme energie. En dat krijg je er ook van. Ja, en die vragen die binnenkomen, ja, dat, dat ben ik gewoon dankbaar voor. Niet alleen dat mensen vertrouwen in me schenken. Maar ook dat het zo ongelooflijk plezierig is om de inzichten door te, door te geven. Om die inzichten te delen met anderen. Vooral als je dat door kunt geven aan mensen die vragen stellen. Mensen die openstaan ervoor. Het um, ja, heeft geen zin om het aan mensen te vertellen die met het zagreinigen zitten met de armen over elkaar en de benen over elkaar zitten te luisteren. Zo van, nou, wanneer is het nou eens klaar? <laughs> dat moet je gewoon niet doen dan. Of als iemand zegt, nou dat heb je al zo vaak gezegd. Of, uh, of, of zoiets van, van die aard, of dat mensen tegen me zeggen... Um, Um, Jij hebt het alleen maar over jezelf. Ja, dat komt ook wel eens voor. Maar ja, dan hoor je het toch niet goed, want ik heb het eigenlijk nooit over mezelf. Want ik vind dat een, uh, een emotie die er niet toe doet. Ik mag wel zeggen dat ik er erg, erg veel energie van krijg als ik iets leuk vind. Niet waar? Ja, en uh, ja, die nieuwe lezingen, het, het, het dient zich vanzelf aan. De onderwerpen, het, uh, het, het daarom te doen, ja... Ik, ik vind het zo verschrikkelijk leuk. En mocht er dan eens een keer een gedachte komen, dat ik, dat ik niet zou weten waar het over zou moeten gaan, dan kom ik vanzelf de gedachte op, dat dat toch wel behoorlijk arrogant zou zijn. Kun je dat vatten? Kun je dat begrijpen? Het is arrogant om alleen maar op, de, op dat denken te steunen van, nou dan moet ik volgende week weer een lezing doen, nou dan moet ik weer voorzitten zet moet ik even een oh, Nee. Dat heb ik dus helemaal niet. Het, alleen maar het volste vertrouwen. En dat is iets wat vanzelfsprekend is. Het andere is arrogant. Want dan ga ik op iets wat niet het goddelijke is. Dan ga ik weer in die illusie. Terwijl het heel eenvoudig is. Je hoeft alleen maar naar je gevoel te luisteren en dat ook te laten stromen als je tenminste besloten hebt om vanuit dat gevoel te leven. Ook de vorm, en soms staat nou dat een lezing klaar is, zie ik dat, eh, zie ik dat het een, een rond geheel is, om het maar zo te zeggen. Voor mezelf zou ik dat niet kunnen. He, dus, dus die, wat ik dan het ego zou noemen, he. maar het vertrouwen op mijn innerlijke zelf. Dus dat wat wij allen zijn, he, waar we allemaal aan vastzitten, aan die innerlijke zelf en aan die energie die daaraan vastzit. Want dat zijn we, een stukje God zijn we, dat is waar ik dus op vertrouw. Altijd, altijd en in alle omstandigheden. Want zou ik er niet op vertrouwen, dan zou het inderdaad toch behoorlijk arrogant zijn. Dan zou ik denken dat ik het zelf zou moeten doen. Want vertrouw ik dan niet op mijn eigen innerlijk, dat wat ik werkelijk ben? ben? Daar waar de gevoelens van deze inzichten vandaan komen, vanuit dat wat ik zelf ben, dat vertrouwen is, is er altijd. Dus ik hoop dat ik je... Dat ik je wat dat betreft toch iets heel duidelijk kan maken. He, dat je, dat je, uit, je um, uit je ego bestaat en uit je werkelijke innerlijke zelf. Natuurlijk, dat hoor je van iedereen, dat hoor je van heel veel mensen. Maar hebben we het niet duizenden jaren niet meer gehoord. Alsof het er niet was. En werd die kennis ons niet onthouden. Of dan zouden we zelf wel eens na kunnen denken. En toch lag niet altijd die gedachte erachter, hoor, die negatieve gedachte. Men, mensen wisten het ook niet. Men was het kwijtgeraakt. Af en toe kwam het een keer in een eeuw naar boven. En dan werd er meteen korte mette, met zo iemand gemaakt. Zelfs nog tot voor kort, hoor. Ik sprak net over twintig jaar geleden, vijftien jaar geleden. Nou, dat was boos, hoor. Oh... Ja, dus ja, dat vertrouwen, dat vertrouwen is er altijd. Als ik dus nu, hè, terwijl ik dus hier aan het praten ben, als ik nu, eh, terwijl ik dus hier spreek, zou ik denken, o jee, wat moet ik direct nou gaan zeggen, zou ik het toch wel kunnen? Hè, dus als ik in dat, ik zit niet in dat denken, ik noem het alleen, maar zou ik dat doen, zou ik er meteen mee op moeten houden. Zou ik opnieuw moeten beginnen en dan zou het niet meer lukken. Het is dus zo dat mijn besluit is destijds genomen, en ik kon ook niet anders, om alleen nog maar in dat eigen gevoel te zitten. Nou, dat geeft vast moeilijkheden met andere mensen die dat dan niet zo leuk vinden. Want je bent niet meer te manipuleren. En je kunt, als je dat wilt, heel duidelijk zijn naar mensen. En lange tijd heb ik dat niet echt gewild omdat ik zo'n respect voor anderen had, zo'n respect voor de weg van de anderen. Maar je kunt soms niet anders meer. Dan wordt het leven ook die kant aan je, ja, geopenbaard, je, voor je neergelegd, dat je niet anders kunt dan op die manier je uit te spreken. Dus duidelijk te zijn in wie je bent. En dat kan wel eens voor een ander op macht lijken. Nou, dat is het dus totaal niet. Dat kan dan wel eens heel hard zijn voor een ander. Dat zou kunnen. Maar nou, in wezen is dit dus een hele grote vorm van liefde. Het is niet alleen om de ander te laten, maar ook heel duidelijk te zijn naar de ander. Ja, nou, laten we het daarover hebben. Dit is het onderwerp dus. Dus ja, het onderwerp komt dan ook altijd weer vanzelf. Want heel simpel hoor, in mezelf zit ik dan te denken wanneer ik deze lezing zal gaan maken. Want ja, er is altijd wel wat. Ik heb een ontstellend druk leven. En je laat het gewoon opkomen. Nou, nu heb je het meegemaakt. En zo gaat het dan ook. En dat zijn dan gewoon gedachten. En ik dacht daar dus vorige week even over na, want ik moet tegenwoordig uh, van tevoren indienen waar het over gaat. dat weet ik dan echt niet. Ik ben met heel iets anders bezig. En <coughs> nou, toen dacht ik, uh, want dit is een spreuk die niet van mezelf is hoor. En uh, misschien is het wel van Boeddha, ik weet het niet. Ik heb, ik heb werkelijk geen idee. En ik had het een keer opgeschreven dat, Oh, dat sprak me zo aan. Ik dacht, ja dat is het ook. Hè. Ik zal het nog een keer zeggen. Een kaars kan duizenden kaarsen van licht voorzien. En het licht van die kaars zal niet minder worden als het licht gedeeld wordt. Dat zal nooit minder worden als het licht gedeeld wordt. Nou, zo is dat in dit leven ook. Zo ken ik dat ook. En zo is het ook. Je licht zal nooit minder worden. De energie zal nooit minder worden. En het aparte is, je energie zal juist meer worden, omdat je die energie aan anderen geeft, met anderen deelt. En weet je, steeds krijg je bij. En wat je weggeeft, zal in veelvoud terugkomen. Wat je ook weggeeft. Dit zijn wetten, dit zijn universele wetten, dit zijn kosmische wetten. We hoeven niet bang te zijn dat we tekortkomen. We krijgen alles. We hoeven niet in de angst te zitten dat het niet goed zal gaan. Kaars kan duizenden kaarsen van licht voorzien en het licht van die kaars zal niet minder worden als het licht gedeeld wordt. Nooit gaat het licht die kaars op. Er is altijd genoeg voor anderen en dat licht kan met allen gedeeld worden. Nooit is er een tekort. Altijd is er een overvloed. Altijd is er een volslagen vertrouwen in dat licht. Je kunt tegen jezelf zeggen, ik krijg wat mij toekomt onvoorwaardelijk. Ook als het niet leuk voor mij zou zijn. Dan nog kan het mij een inzicht geven. Het is goed zo. Het is het accepteren van alles in het leven. Het is de vrede in jezelf terughalen en dat wat jouw erfrecht is, opeisen. Dat mensen weten niet half wat van hen is. Dat zij zichzelf kunnen zijn, dat ze kunnen putten uit die bron, die bron die nooit, echt nooit opgedroogd is. Die bron die alle leven in zich heeft, waar jij deel van uitmaakt. Met andere woorden, dat er voor jou altijd genoeg is is een troostvolle gedachte. De gedachte dat je bang bent dat er voor jou niets meer overblijft, dat is een wanhopige gedachte. En zo zou je over je eigen angst kunnen nadenken. En waar het vandaan komt dat je bang bent niet genoeg te hebben en dan niet denken, ja, maar... Toen ik jong was, nu, nou, kreeg mijn broertje altijd meer dan ik en mijn zusje, die kreeg alles, ik kreeg nooit wat. Nou, dat soort malotigheden, want dat zijn gewoon malotigheden. Hou er eens mee op, hou er eens mee op om altijd maar in je jeugd te gaan zitten spitten, want het is altijd maar de schuld van de ander en waar is jouw verantwoording hier? Blijft soms maar doorgaan. Dit kun je één keer zeggen, twee keer, honderd keer zeggen. Waar komt het toch vandaan dat je bang bent, dat je niet genoeg hebt? Dat de ander altijd meer krijgt dan jij. Dat jij altijd overgeslagen wordt in jouw optiek. En dat je meer wilde van het leven dan je in werkelijkheid kreeg. En dat je eigenlijk daarom... Zo woest bent. Want, vind je misschien wel bij jezelf. Ik doe het toch allemaal goed, zo denk je. Waarom krijg ik dan niet wat mij beloofd wordt, als ik dat denk en als ik dat doe. Dan moet ik toch dit al krijgen en dan moet ik toch dat al krijgen. Dan moet ik toch dat naar mij, dan moet toch dat uh, mij toekomen. Want zo denk je dan. Heb je dan wel eens nagedacht over je eigen ongeduld? En de arrogantie dat je vindt dat je van alles nodig hebt. Dat het universum daarvoor moet zorgen. En dat als jij vreselijk je best hebt gedaan en je krijgt het nog niet. Dat je daar dan helemaal teleurgesteld in bent. En dat het schuld geeft aan het universum. Heeft die mens nagedacht over de eigen wanhopige gevoel altijd tekort te komen. En daardoor altijd maar de ander daarvoor verantwoordelijk. Stelt, maar dat die tekortkoming altijd naar de ander toe is. En dat je daardoor altijd maar weer denkt, het is de schuld van de ander, het is de jeugd, het is de ouders en het is voor al de ouders. En ja, zo kan een mens zich behoorlijk voor de gek houden. Denken dus dat je het verkeerd gedaan hebt, of vervolgens weer me medelijden... Van anderen op te wekken. Nou, dan sta je weer in het middelpunt van de belangstelling. En dan heb je weer heel handig alle dingen die dus voor jou waren om over na te denken. weer weggewimpeld, dan heb je de anderen neergelegd. En zo kun je beiden niet in staat zijn om met volslagen, eerlijke ogen naar jezelf te kijken. Ja, het leven valt voor zo iemand echt niet mee. Die heeft het werkelijk moeilijk. Maar, van wie is daar de, de schuldige aan? Niemand hoor, alleen maar die persoon zelf. Die weigert na te denken hierover. Verlangt alles, maar geeft niks aan zichzelf. Is wel egoïstisch, maar geeft niets aan de ziel, aan de ziel zelf. Die daar gewoon helemaal voor staat En rustig afwacht, totdat die mens naar de ziel zelf komt. Die mens zit vol met onvrede in zichzelf en blijft daar maar anderen de schuld van, krijgen, van geven. Waar gaat het over? Het gaat simpelweg over de verantwoording nemen van alles in je leven. Voor jouw wens bijvoorbeeld om geboren te worden. Jouw wens om juist bij die. Ouders geboren te worden, zodat jouw karma op de meest juiste wijze vervuld kan worden. Juist bij die ouders. Om juist met die man getrouwd te zijn. En misschien wel die man de schuld te geven van de eigen onvrede. Of nog ellendiger. Zichzelf de schuld te geven zodat de troost van die man komt in plaats van het wegduwen van die gedachten, Zodat je je eigen verantwoordelijkheden en je eigen verantwoordelijkheid in het leven zult nemen. Nee, het wordt me nooit te veel. Het maakt me niet moe. Het geeft me energie als het mogelijk is de ander op zijn of haar eigen verantwoordelijkheden te wijzen. Uit een diepe liefde die vermengd is met een diep mededogen. Want was het niet zo dat ieder mens die dit achter zich heeft gelaten, zo vreselijk goed voelt hoe ellendig je van jezelf kunt zijn? Eigen verantwoordelijkheid. In alles, maar dan ook in alles. En ja hoor, het is te doen. En ik roep altijd, ik heb het ook gedaan. Ik ben daar ook doorheen gegaan. Ik heb ook woest om me heen staan met. Letterlijk soms, figuurlijk. Maar kijk eerst eerlijk naar jezelf. Durf je dat te doen? Dat is het moeilijkste wat er is. En niemand, niets, de omstandigheden niets, de schuld geven. Je bent voor je eigen zelf, voor je eigen weg verantwoordelijk. Dat is de weg die jij zelf gekozen hebt. Die is niet van een ander, dat is jouw weg Zo eenvoudig, toch? Toch zijn er nog zoveel die dit niet begrijpen en steeds maar weer de schuld bij de ander neer willen leggen. En juist die ander als het dolle staan te veroordelen. Ja, ze het over zichzelf hebben, maar dat hebben ze dan nog niet door. Want, zo zeggen ze, in dit geval is het anders. Want hij, want jij... En ja maar, en zo is het niet. En toen, en dan komt er weer een heel verhaal. En ze eisen hun gelijk. Ja, helaas, veel mensen, veel mensen trekken ze mee. Oh, ja, ook helaas mensen die meegezogen willen worden. En helaas niet sterk in zichzelf staan. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, dan is het beter dat je dan iemand, een partner of een, een buurvrouw of een vriendin of wat dan ook hebt die zegt, hou ze even op, kijk eens naar jezelf. Je hebt het maar over anderen, je oordeelt. Kijk eens hoe die broer, zuster, buurvrouw, weet ik dat, moeder, vooral, moeder moet het ontgelden. Moeder, vader, werkelijk is. Kijk daar eens naar. In plaats van dat gezeur en dat gemopper. Durf je dat, naar zo iemand, dan help je werkelijk. Maar het zijn mensen, meestal mensen, die, dit soort mensen die, die hier aan lijden, die hebben meestal een, een, een mensen om zich heen verzameld die, die ook niet sterk zijn in zichzelf. En dan ja, lekker zeuren, lekker prutten. <laughs> en ja, de mensen die een raad geven... Mensen bijvoorbeeld die, uh, ja, dat dan dan, dan, dan ja, ja, wil ik toch maar even zeggen. Mensen die zeggen dat ze eh, pardonaal begaafd zijn, en misschien zijn ze dat ook wel hoor. En toch niet alles kunnen zien van deze ongelukkige mens. Want alles is trilling. En ieder mens ziet alleen de trilling van. Uh, die ziet alleen maar de, de mensen om zich heen in die eigen trilling. Dus die kan nooit zien iemand die lager wel, maar veel hoger uh, in bewustzijn is. Als het iemand met een uh, lage trilling uh, is, dan uh, is dat geen probleem. Maar gaat het om mensen met een heel andere trilling? Hoger zou je kunnen zeggen. Ja, dan, eh, dan wordt dat niet meer door die, eh, die heldzine eh, niet meer gezien of gehoord. Altijd is werkelijk een trilling die buiten het bereik ligt. Je kunt het vergelijken met, eh, met, met noten, hè, tonen. Wij horen dus die hele hoge fluit van het hondenfluitje. Niet dat het nou met bewustzijn te maken heeft, maar je kunt het met elkaar vergelijken. Zo zie je dus ook de trilling. Die trilling zie je wel en die trilling zie je niet. Die trilling voel je wel, die trilling voel je niet. Zo, dan kun je wel eens een verkeerde, niet juiste uitspraak doen over iemand die toch, ondanks de fouten, hè, ondanks het feit dat hij op een andere manier leeft, toch een hele hoog e geëvolueerde ge ziel uh, is. Maar dan kan wel eens het verkeerde advies gegeven worden. Het is eigenlijk ook wel logisch, hè, als je hierover nadenkt. Het is het niet alleen dus voor voor maar ook voor mensen die, die dat niet in zich hebben. Je, ziet, je hoort, je ziet alleen maar wat je wilt zien. Hè, en dat houdt houd allemaal met bewustzijn eh, samen. Nou, zo kan de een eh, grote waarde zijn voor de ander maar kan weer voor een ander niet helder zien om wat te zeggen vanuit die eigen trilling, dus vanuit die eigen trilling te spreken. Nou, dan zou ik dus het gezegde kunnen zeggen: het zijn eh, zachte heel, me heel meesters die stinkende honden veroorzaken is er een, een te zacht en een te liefelijk um, advies misschien, wat juist voor die ene persoon niet goed is. Die moest misschien een klein beetje heen en weer geschud worden, van waar ben je nou mee bezig? Ik zie ze ook wel, hoor, de mensen die mailtjes uh, sturen. Ja, is nou, iemand die, die stuurt het nu maar weer naar een ander... Om daar dus ook alle informatie leeg weg te zuigen. Om steeds maar weer hetzelfde op een, ander, een andere trilling weer te horen. Nou, zo, zo gebeurt dat. Maar ja, ga je erin mee of niet, dat, dat is de vraag natuurlijk. En het is misschien wel heel hard gezegd, hè. Maar voor, voor mensen die snel in bewustzijn willen groeien, is medelijden niet op zijn plaats. is dus de zachte aanpak. Maar mededogen is heel iets anders. Mededogen, eerlijkheid, duidelijkheid. En die duidelijkheid kan hard zijn. En dat kan pijn doen. Dat kan hard zijn. Want de waarheid doet altijd pijn. Maar het kan zegenrijk zijn om die eerlijkheid met die ander te delen. Mocht die mens daarna willen luisteren. Want die mens is zo gewend om van anderen gelijk te krijgen en medelijden te krijgen. En maar graag, al te graag wil horen dat de ander schuldig is. Maar om de werkelijke waarheid te horen, die vanuit de liefde gezegd wordt. A. Wordt niet gehoord dat het vanuit de liefde gezegd wordt. En B. Die doet ontzettende pijn en dat is iets wat die mens nou niet wil. Ja, ik heb het al moeilijk genoeg, zo zeggen ze. Moet ik dan ook nog van jou al die ellende, ellende aanhoren? Terwijl ze er zelf naar gevraagd hebben. Ja, de waarheid is simpel en doet altijd pijn. Dus om het nog een keer te herhalen, dat ondanks het feit dat het licht met anderen gedeeld wordt en niet altijd in dank wordt afgedomen, toch dat licht alle energie in zich heeft om met anderen te delen. Een kaars kan duizenden kaarsen van licht voorzien en het licht van die kaars zal niet minder worden als het licht gedeeld wordt. Niets kan het licht beletten om het met anderen te delen. Niets kan het licht doven. Altijd zal dat licht anderen tot dienst zijn. Want dat is de bedoeling van dat licht om het met anderen te delen. Het licht zal nooit minder worden. Want daar is het, het licht voor. En de angst daarvoor is al lang achtergelaten. Was er wel om tot het besef te komen dat het licht is en nooit minder wordt. Maar altijd genoeg zal zijn om anderen te geven. Om anderen te helpen herinneren dat zij ook het licht in zich kunnen voelen. Zodat ze in staat zullen zijn, de vrede in zichzelf te voelen en te bewaren. Ach, als je het zo hoort, dan is het toch eenvoudig, nietwaar? Maar ja, hoe in de praktijk? Dan lijkt het leven toch een stuk moeilijker, hoor ik veel al. Nou ja, het zou kunnen. Maar weet je geef, je, geef je eigen leven een kans. Geef dat wat jij zelf bent, een kans. Een kans om de vrede in jezelf te voelen. Er zijn dan velen hiermee bezig? En waarvan je al kunt zien ze al met het leven om kunnen gaan, dat ze zich niet meer laten manipuleren, niet meer door anderen, maar ook niet meer door de illusie waarvan zij eerst dachten dat dat het leven was. Als we werkelijk in staat zijn om stil te staan bij onszelf en de rust en de kalmte, tot ze door te kunnen laten dringen. Dus de noodzakelijke dingen eerst gedaan hebben om daarna rustig eh, te gaan liggen of zitten. Dan is het mogelijk om die werkelijke stilte in jezelf te horen. En misschien denk je wel, nou ja, dat jij zeker niet hoor, je bent zo druk. Ja, dat ben ik. Maar het is iets, iets wat heel druk van binnen is in een totale stilte. Want dat is wat ik ben. Dat is ook het leven. Ik weet niet of je ooit wel eens op een website gekeken hebt en dan zie je mijn tekeningen. Nou het zijn niet de beste, maar goed, er zijn er al een paar aardig bij. En dat is enorm druk. En toch is het geheel één grote rust. En zo is het leven ook, tenminste voor mij. In die drukte, in dat wat ik ben, in dat enthousiasme, in, in het, het omgaan met het leven, het plezier erin hebben, hoe het ook is om dan toch die werkelijke stilte in jezelf te horen. Juist dan wellicht. Dan zijn we in staat om de werkelijke stilte, de pure gevoelens van onszelf, dat wat we zelf werkelijk zijn, te horen. We kunnen dan werkelijk die liefde voelen en voel maar eens in jezelf. Nou, hou van jezelf. Want het is jouw leven, jouw denken, jouw ziel. Jouw lichaam, jouw stoffelijke lichaam, hou daarvan. Er is niemand die daar meer van zou houden dan dat wat jij zelf bent. Deze liefde voor jezelf brengt je naar je eigen stilte, naar dat wat jij bent. Voelt dan en denkt niet meer. Je weet niet meer waar je benen zijn, je weet niet meer waar je armen zijn, je weet niet meer hoe je, hoe je hoe, of je zit of ligt, waar je hoofd zit, hoe je, ja, je voelt niks meer. Je bent. Dat is die werkelijke liefde. Die liefde voor jezelf. Daar kun je naartoe. En dat kun je gewoon. Dat kun je gewoon voelen. Stilt dat gevoel van zijn dat gevoel van liefde is? Hou dit gevoel vast en laat dat gevoel vloeien naar alle gebeurtenissen in je leven, naar alle mensen waar je mee in aanraking komt. Het is het evenwicht de harmonie die ervoor zorgt dat alles in evenwicht blijft. Je bent verantwoordelijk om dat gevoel te voelen, en dat is een goed gevoel. Je bent ook verantwoordelijk om dat gevoel te delen met anderen, te houden in jezelf. Hoe? Ah. Je kunt er zelf van opkomen, dacht ik zo. Door gewoon een glimlach aan een ander te schenken. Gewoon. Vriendelijk. Door erover na te denken. Dat je, altijd, dat je altijd verantwoordelijk bent voor alles in jouw leven. Voor jouw gedachten. Jouw toekomst. Voor de gebeurtenissen die op jouw pad komen. Want het is jouw pad. Het is jouw weg. En die weg is van niemand anders. Het lijken simpele woorden. En dat zijn ze ook. Maar in die simpele woorden die je net gehoord hebt, in die simpele uitgesproken zinnen, ligt wel een wereld van denken. Denken, mediteren. Totdat je zelf op de gedachte komt om die liefde in jezelf te voelen. Die stilte. In de simpele glimlach naar de ander ligt de genezing van, van pijn. De eigen pijn en de pijn van de ander. Het is het begrijpen van de pijn van de ander, van, van, van het verdriet van de ander. En die goede gevoelens die je dan over jezelf hebt... Dat, eh, dat, dat eh, het reflecteert zich naar de ander. En het is werkelijk, ja, je zou kunnen zeggen, het is werkelijk besmettelijk. De ander zal echt al zijn woede, zijn angsten, zijn onvrede achter zich laten. En het kan agressieve mensen in liefdevolle mensen maken. En het kan een schijnbaar onvermijdelijke confrontatie tot een liefdevolle ontmoeting maken. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat laat je toch niet aan een ander over. Dus die gedachte uit die liefde. Om die liefde die jij voelt, die je bemediteerd hebt in jezelf, waar je blij mee bent, gelukkig mee bent, waar je ogen van stralen, waar je sterk in voelt, vol energie, waar je in evenwicht voelt, in harmonie voelt, die dat gevoel. In een glimlach met anderen te delen. Daar ben jij alleen maar verantwoordelijk voor. Jij bent verantwoordelijk voor die liefdevolle, liefdevolle, liefdevolle ontmoeting. is nooit schuldig. Het is mogelijk dat jij er op dit moment anders over denkt. En misschien wil je helemaal niet over jezelf heen stappen. En wil je helemaal niet de liefde in jezelf voelen. En wil je helemaal niet de liefde, de vrede in jezelf voelen? Omdat je nog steeds denkt dat je afhankelijk, dat je afhankelijk bent van anderen. Het zij zo, wie ben ik om jou te vertellen dat je anders moet denken? Maar het is jouw onrust... Dus jouw onvrede. Toch zou ik willen zeggen: geef nooit die angst die daar in jezelf zit, die woede, de kans. Jouw energie wordt steeds maar minder en minder. En je geeft daar steeds maar weer de ander de schuld van. Energie op een stapje terug en je merkt tot je ontzetting dat je steeds meer moe wordt, dat je moeier wordt en dat de energie zich van je afkeert. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Niemand anders, ook niet en zeker niet de omstandigheden. Dan merk je tot je ontzetting dat je de energie het licht dat je toch werkelijk eens voelde zich van je afkeert. Je hebt de keuze om daar geheel woest over te worden. En het leven daar de schuld van te geven. Omdat je vond dat jij meer op moeten hebben. En dat jij daar teleurgesteld in was geworden. Terwijl je toch zoveel deed. Of je kunt terug naar wie je was, bent en altijd zijn zult. Dus terug in de stilte van je eigen zelf en die liefde steeds weer opnieuw opzoeken. En dan is die weg wat eenvoudiger dan ooit, want je hebt die weg misschien al een keer eerder afgelegd en dan is die weg bekend. Het is soms nodig om weer opnieuw te beginnen. En je kunt het maar beter in dit leven weer doen. Dus jezelf bij je nek nekval grijpend en je eigen verantwoordelijkheden in je leven nemen. Niemand... Verantwoordelijk voor jouw leven stellen, maar die verantwoordelijkheid zelf nemen. Voor alles, zonder enige uitzondering. Je bent dan weer terug in jouw liefde. En dat kan, zo jij wilt, slechts in één gedachte. Ieder mens is slechts één gedachte verwijderd van zijn eigen stilte, zijn eigen liefde. Je creëert je eigen vrede. Alleen doordat jij je eigen vrede schept, zul je dat ook op anderen uitstralen. En niet alleen op anderen, maar juist op je eigen. Alhoewel ik nog een paar minuten heb, nou, wil, ik het toch, wil ik het toch hierbij laten. Het is toch ook weer een, een, een lezing geworden die je misschien een beetje terugwerpt op jezelf. En ja, jij bepaalt hoe je ermee omgaat. In ieder geval, lieve mensen, bedankt. Bedankt voor het luisteren en eh, heel graag weer tot de volgende week. En Mocht je deze lezing nog een keer willen horen, dat kan, hij staat in het artief, Maar hij staat ook op www.dizlawen.nl Daar kun je zo komen, maar je kunt ook mijn eigen website daartoe bezoeken, als mocht je dat willen. Er staan wat verhalen op. Eigenlijk zou ik het paar eens een keer moeten vernieuwen, maar eigenlijk zijn er toch ook weer verhalen die in iedere tijd passen. En je mag dat rustig overnemen. Hoor. Als je me altijd even de bron vermeld, waar ik je dan weer hartelijk voor dank. Lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende week. Dag.